7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. CDA-leider Buma bepleit nullijn overheid in crisistijd. De VS en Rusland praten vandaag in Genève verder over Syrië... en Woody Allen krijgt een globe voor zijn hele oeuvre. CDA-leider Buma vindt dat in crisistijd de overheid op de nullijn moet... om belastingverhogingen te voorkomen... Hij wil in de wet vastleggen dat in tijden van crisis het bruto salaris van geen enkele ambtenaar omhoog mag. In de wet moet volgens hem komen te staan dat de nullijn geldt als het begrotingstekort hoger is dan 3%. De CDA-leider erkent dat zijn voorstel niet pijnloos is. De nullijn geldt ook voor de zorg en onderwijs en voor politie salarissen. De onderhandelingen in Geneve tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland over de kwestie Syrië gaan vandaag verder. De onderhandelingen zouden gisteren aflopen, maar die liepen vannacht door. Dat duidt erop dat er in ieder geval vooruitgang wordt geboekt... zeggen Amerikaanse functionarissen. Kerry en Lavrov onderhandelen al sinds donderdag over de vraag... hoe het gifgas van Syrië onder internationale controle... kan worden gebracht. President Obama staat open voor een VN-resolutie over Syrië... waarin niet wordt gedreigd met een militaire aanval... melden Amerikaanse media. De VS wilde tot nu toe een tekst waarin die dreiging wel is opgenomen... mocht Syrië zijn chemische wapens niet opgeven. Rusland wil dat niet en zal een dergelijke resolutie in de VN-veiligheidsraad met een veto blokkeren. De Surinaamse president Boutersen stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het presidentschap. Dat zei hij gisteravond op de Surinaamse staatsradio. De volgende verkiezingen zijn in 2015. Eerder had Boutersen gezegd dat hij maar één termijn president zou gaan blijven. Dat had hij na eigen zeggen met zijn gezin afgesproken. Op de radio zei hij toestemming te hebben gekregen van zijn vrouw voor nog een termijn. In Suriname zijn iedere vijf jaar verkiezingen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal termijnen voor een president. De politie in Mexico heeft een einde gemaakt aan een wekenlange bezetting... van een centraal plein door duizenden leraren. Met traangas en waterkanonnen zijn de docenten verdreven... van het socalo plein in Mexico-stad. Bewapend met metalen pijpen en houten knuppels... dreigden de leraren de Nationale Onafhankelijkheidsdag van Mexico te verstoren. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Wel dat er twintig arrestaties zijn verricht. De leraren protesteren al maanden tegen een plan van de regering... waardoor hun positie wordt ondermijnd... en de invloed van de vakbond wordt ingeperkt. In Argentinië is een man van 19 aangehouden... die leiding gaf aan een internationale bende hackers. De dieven zich vooral op complexe internationale overboekingen... en goksites. De man die als bijnaam de superhacker had... verdiende zo'n 37.000 euro per maand... vanuit de slaapkamer van zijn ouderlijk huis. Voordat de politie het huis binnenviel... werd de stroom in de buurt afgesloten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 Filmmaker en acteur Woody Allen krijgt de Cecil B. DeMille Award... een ereprijs voor zijn hele oeuvre. Allen krijgt de filmprijs in januari uitgereikt... tijdens de Golden Globes. De 67-jarige Allen maakte tientallen films. Vorig jaar won zijn Midnight in Paris nog een Oscar en een Golden Globe. De award ging vorig jaar naar actrice Jodie Foster. Eerdere winnaars waren onder meer Morgan Freeman en Al Pacino. De oeuvreprijs wordt toegekend aan mensen... die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de filmwereld. Het weer bewolkt met nevel op veel plaatsen regen. Pas later vandaag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen wat langer droog, met eerst een beetje zon, later opnieuw regen. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV. Het lekkerste kerstpakket van Nederland valt altijd in de smaak met meer dan 2000 aangesloten restaurants en is onbeperkt geldig.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 Kijk op dinerscheck.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Ja. Goedemorgen. dat klinkt erg retro, en dat klopt ook. Straks hoort u alles over deze geluiden en de apparaten die ze voortbrengen. Kunt u even raden wat het is. Ik heb geen geld in de pot om uit te keren. U moet het zelf eventjes raden en opschrijven. Ik ga u wel vertellen wat we nog meer hebben. Morgen is het vijf jaar geleden dat de Lehman Brothers Bank omviel. We praten met mensen die er nauw bij betrokken waren. Bij de Partij van de Arbeid worstelen ze met de JSF. Kamerleden mochten het in zaadjes uitleggen... waarom de partij nu opeens wel instemt met de aankoop van het toestel. En Europa weet nog niet zeker of we wel genoeg bezuinigen hier in Nederland. Een bericht aan de vooravond van Prinsjesdag. Dan hebben we nog het Belgische jongetje dat monnik wil worden. En vandaag start een speciale voetbalcompetitie voor autisten in Zuid-Holland. En de Eredivisie wordt na een weekje interlandvoetbal ook weer hervat. Met Twente PSV en koploper Peck neemt het op tegen Ajax. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag. In tijden van crisis moet de overheid op de nullijn. Daarvoor pleit CDA-fractievoorzitter Siebrand Buma. Geen extra uitgaven en dus aan zaken als ambtenarensalarissen. En het moet ook nog eens een keertje in een wet worden vastgelegd. Buma legt uit waarom hij het zo wil. Nou, wat er op dit moment aan de hand is, is dat we met z'n allen denken dat de overheid zoveel bezuinigt dat hij steeds kleiner wordt. Maar vergeet niet, de overheid wordt nog ieder jaar groter. Aan het eind van deze kabinetsperiode geeft de overheid ieder jaar 23 miljard meer uit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 Want anders gaan ze weer te veel geld uitgeven. Nou, kijk naar nou wat het kabinet nu doet. In deze diepe crisis is het kabinet niet anders bezig... dan de lasten te verhogen, te nivelleren. Omdat men steeds meer geld uit wil geven. Terwijl als je zuiniger bent, je de lasten niet hoeft te verhogen... en uiteindelijk de economie aantrekt. De overheid op de nullijn, dat klinkt lekker. Maar wat betekent het eigenlijk? Nou, het betekent dat wat nu uiteindelijk ook voor het volgend jaar is afgesproken... namelijk geen correctie voor inflatie dat je dat dus afspreekt voor de jaren tot 2017... als het zo slecht blijft gaan als nu. Dus je weet langer, langer waar je aan toe bent. En dat is niet pijnloos, want een overheid... we verwachten voortdurend dat die overheid meer uitgeeft... maar tegelijkertijd zien we dat het totaal vastloopt. En waarom loopt het vast? Omdat voor het volgende jaar de belastingen verder omhoog gaan. Aan de ene kant geven we meer uit. Aan de andere kant worden bijvoorbeeld de accijnzen verhoogd... waardoor bier nog duurder wordt, waardoor diesel nog duurder wordt... LPG nog duurder wordt. Dus het loopt vast. Een nullijn voor de overheid betekent ook... Een nullijn voor alle ambtenaren, voor iedereen in het onderwijs, voor iedereen in de zorg. Dus het heeft ook echt wel consequenties voor veel burgers. Nou, het aparte van de nullijn nu is dat de overheid zegt. wij kunnen misschien bijvoorbeeld voor de zorg iets meer salaris geven dan een nullijn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 En hoe wordt dat betaald? Door je belasting te verhogen. Dus je wordt er helemaal niet beter van. Je betaalt je eigen salaris als je een biertje koopt. Je betaalt je eigen salaris als je naar de pomp gaat. En dat is niet fair. Laten we eens kijken, de, de alternatieven voor lastenverzwaringen. Het CDA is daar zeer tegen. Uh, de lastenverzwaringen, dus belastingverhogingen... moeten ongeveer 2 miljard euro opleveren. Waar gaat het CDA dat geld vandaan halen? Nou ja, het is terecht dat u zegt dat als je geen lastenverhoging wil... dat je alternatieven moet laten zien. En dat is minder uitgeven. Laat ik beginnen met dat het kabinet zelf, toen het vorig jaar begon... de beide partijen ook een heleboel extra uitgaven heeft gegund die nieuw zijn. En wij zeggen doe dat niet. Laat ik een voorbeeld noemen. Voor 2014 wordt er een nieuw fonds opgericht van 250 miljoen euro... voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is om bezuinigingen te compenseren. Maar tegelijkertijd, het is nu september... niemand weet waar dat geld nog naartoe moet. En dan zeggen wij, doe dat in deze tijd van crisis niet. Je kan het later doen. Je kan het ja, dat het CDA nog meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat is best nieuws, lijkt me. Nou, Het grote nieuws is wat mij betreft... dat we alle extra uitgeven, ook als ze onszelf pijn doen, niet gaan doen. Het kabinet wil ook nieuw geld voor, voor het creëren van banen geven. Lijkt mij heel nuttig geld. Minister Asscher die gaat aan de ene kant banenplannen maken... maar aan de andere kant heeft dit kabinet allemaal extra belasting waardoor mensen hun baan kwijtraken. Uiteindelijk komen de banen niet door de overheid geld uitgeeft, maar door dat bedrijven weer kunnen ondernemen. En dat zei CDA-leider Sybrand Buma in gesprek met Joost Vullings. Hij is overigens niet de enige politicus die aan de vooravond van Prinsjesdag van zich laat horen. Geert Wilders heeft de Telegraaf uitgekozen om vol in de aanval te gaan, want dat is ook de kop in de Telegraaf. En hij gaat vol in de aanval richting premier Rutte. De premier maakt het land kapot. Rutte is een politieke autist, zijn enkele van de citaat uit dat artikel. Na acht uur praten we over het idee van Buma verder met de voorzitter van de Abfa-Kabo, Corrie van Brenk. Syrische president Assad heeft zich schuldig gemaakt... aan meerdere misdaden tegen de menselijkheid. Dat zei secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties gisteravond. En hij zei het voor een per ongeluk openstaande microfoon. Het internationaal strafhof in Den Haag kan wat Ban betreft... rekening houden met een nieuwe zaak. Want Assad zal zich ervoor moeten verantwoorden. Hoogste baas van de VN toonde zich gisteravond ongewoon fel... en gefrustreerd over het gebrek aan actie tegen Syrië. Can you just believe? It's incredible. The security council has not been able to adopt any single resolution. Onvoorstelbaar. De Veiligheidsraad heeft niet één resolutie kunnen aannemen. I'm very much troubled by this. This is a failure by the United Nations. De Verenigde Naties hebben gefaald, zegt een gefrustreerde Ban Ki-moon. De secretaris-generaal dacht dat zijn opmerkingen over Syrië niet werden opgenomen... Maar de camera's in de vergaderzaal draaiden al. Daardoor zijn de opmerkelijk harde uitspraken van de altijd zo diplomatieke Ban naar buiten gekomen. Uh, I'm sure that there will be a surely the process of accountability when everything is over. Uh, but at this time, first and foremost, we have to help the fighting stop and talking begin. Eerst moet er onderhandeld worden, maar als alles voorbij is zullen de schuldigen verantwoordelijk worden gehouden, zegt Ban. En hij laat er geen misverstand over bestaan wie die bedoelt. He has many Assad heeft vele misdaden tegen de mensheid begaan. Het is heel opmerkelijk dat de hoogste man bij de VN Syrië veroordeelt nog voor het rapport van de VN-rapporteurs gepresenteerd is. Dat komt pas maandag. De woorden van de secretaris-generaal zijn vooral pijnlijk voor de Russische president Poetin. Die bij hoog en belaag volhoudt dat Assad onschuldig is. En dat het de rebellen zijn die het gifgas hebben gebruikt. We moeten iedereen, including Assad, accountable houden. Dit is representative Chris Smith, een republikein. Het lijkt me dat sinds atrocities zijn gemaakt, vooral de barbarische gebruik van chemical weapons. Dat diegenen die deze misdaden hebben begaan, moeten naar de gevangenis gaan voor de rest van hun leven. Wie wreedheden begaat, en dan gaat het vooral om het gebruik van gifgas, die moet voor de rest van zijn leven de gevangenis in. En dat is hoe mijn taal en mijn wetsvoorstel het zouden noemen, zou zijn om onze stem en onze stemmen in de security council gebruiken om aan te dringen op de oprichting van een speciaal Syrisch en om dat te doen Ik wil daarom dat de VS zijn stem gebruikt in de veiligheidsraad om aan te dringen op de oprichting van een speciaal Syrisch tribunaal. En wel meteen, zegt Smith in de wandelgangen van het congres. Hij pleitte gisteren ook uitvoerig voor zo'n tribunaal in de Washington Post. Zijn opiniestuk dat valt precies samen met de opmerkingen van Ban. Maar is het allemaal niet een beetje vroeg? Now we've about the of those a whole Die rechtbanken zijn langzaam, weten we inmiddels. A but also a effect could be had on atrocities. Als het nu al wordt opgericht, zal er een afschrikwekkend effect van uitgaan. Ze weten dan, als ze misdaden plegen, dat het niet de vraag is of ze berecht gaan worden, maar eerder wanneer. Milosevic The Vukovar ended up being convicted. dacht ook niet dat hij ooit in Den Haag terecht zou komen. Congress rally Congress Zodra het congres weer bij elkaar komt, ga ik op zoek naar steun, ook internationaal, voor zo'n gespecialiseerde rechtbank, zegt Smith tegen mij. Dus in Den Haag, ze kunnen beter maar vast een nieuwe vleugel plannen. Dat zei onze correspondent Wessel de Jong. Ondertussen zijn de ministers van buitenlandse zaken Kerry en Lavrov nog steeds in Geneve bij elkaar om te praten over een oplossing. Ze gaan vandaag verder en dan is het dag drie van hun poging om eruit te komen. Partij van de Arbeid, Kamerleden, die gingen gisteren het land in. Want de achterban is niet zo gelukkig met de JSF-plannen van de partij. NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Desi Boutersen, hij wil door als president van Suriname. maar Bij de volgende verkiezingen, die zijn over anderhalf jaar... is hij opnieuw kandidaat voor het presidentschap. Correspondent Harman Boerboom. Harman, um, wij hadden hier toch allemaal begrepen... dat het zou blijven bij een eenmalige zaak. Hij zou één keer president zijn en daarna was het voorbij. Nou, dat heeft hij nooit zo duidelijk gezegd, hoor. Um, hij, heeft, uh, altijd aange, aange, hij heeft altijd vanuit gegaan dat hij langere tijd president zou blijven. En uh, ik hoor trouwens mezelf heel hard terug. Sorry dat ik dat even moet zeggen. Maar... Um, uh, het, het komt niet echt als een, een verrassing dat hij opnieuw een presidentschap zou aangaan. Dat was eigenlijk al duidelijk. Er is ook weinig uh, concurrentie van hem, zowel vanuit de oppositie als binnen zijn eigen partij. Alleen dat hij het op dit moment zou zeggen, dat komt wel wat onverwacht. Ja, want waarom zegt hij het nu? Daar zijn eigenlijk twee eh, redenen, kun je daarvoor bedenken. Het rommelt een beetje binnen zijn partij. Uh, het, het, het is een, een, niet echt een machtsstrijd... maar wel op lokaal gebied wordt er veel geruzied... en wordt er veel, uh, veel gebakken leid over, uh, over de structuren... zoals die zich aan het ontwikkelen zijn binnen zijn partij. Uh, aan de andere kant zie je ook dat er... De verkiezingsstrijd is eigenlijk al losgebarst. Je zei het al, de verkiezingen zijn pas over anderhalf jaar. Maar uh, zowel vanuit de oppositie uh, als ook binnen de oppositie... zijn de partijen zich al heel duidelijk aan het profileren. En dat zal er zeker mee te maken hebben dat ook Bouters nu zegt... laten wij ons vooral ook al in de strijd gooien. Heeft het ook misschien iets te maken met de arrestatie van zijn zoon, Dino? Nou, het is inderdaad zo dat zijn uh, familie, uh, de familie Bauters, het imago van de familie Boutussen, uh, natuurlijk uh, wat schade heeft opgelopen de afgelopen weken. En uh, leiderschap tonen, dat kan natuurlijk binnen de eigen partij, maar ook binnen het land. Het is goed om te laten zien dat je er als president bent en ook klaar bent voor een volgende periode. Ja, want Dino zou ook ambities hebben om pa op te volgen. Dat heeft hij inderdaad in een interview gezegd in een groot uh, tijdschrift in, uh, in Suriname. Uh, het was nooit de bedoeling dat hij nu al zichzelf naar voren zou schuiven als uh, president... of naar voren geschoven zou worden als presidentskandidaat. Daar is hij uh, nog absoluut niet uh, rijp voor. En ja, dat uh, lijkt nu helemaal op de lange baan geschoven nu hij in Amerika vastzit. En de familieomstandigheden, want dat heeft Bouters ook wel eens gezegd... van uh, mijn vrouw moet het ook goed uh, vinden. Ja, dat is altijd natuurlijk heel erg mooi om de First Lady daarbij te betrekken. Hij zegt dat hij onder druk van uh, zijn aanhang deze beslissing heeft genomen. Uh, dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij inderdaad maar één periode zou zitten. Maar dat zijn vrouw het goed vindt dat hij, uh, en ook zijn familie het goed vindt, dat hij nog een periode president van Suriname wordt. En uh, ja, zo, uh, zo weet je dat dan altijd mooi in te pakken. Dat is iets wat, uh, wat voor de buren natuurlijk leuk klinkt. En uh, wat ook met de klinkslagen waar Bout is heel goed. ...op een mooie manier gebracht komen. Dankjewel, Harmen. Harmen Boerbom was dat vanuit Suriname. In Nederland, het kabinet, komt komende dinsdag, dan is het Prinsjesdag, niet alleen met de begroting, maar ook waarschijnlijk met het besluit om de Joint Strike Fighter te kopen. De Joint Strike Fighter, de JSF. De opvolger wordt het voor het verouderde jachtvliegtuig de F16. En gisteravond hield de Partij van de Arbeid, de partij die altijd heel kritisch was over de JSF, drie informatiebijeenkomsten voor de leden over de toekomst van de krijgsmacht. Verslaggever Wilke Boom was erbij, en hij was in Den Haag.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 Nou, uh, parlementslid zijn volks tegenwoordiger zijn is uh, soms hard werken, misschien wel vaak hard werken. Ik vond het vandaag eerlijk gezegd een heel goed gesprek. En ik hoop dat nou ja, de leden uh, daar iets aan gehad hebben. Uh, ik heb er zeker iets aan gehad, want ik heb heel veel meegekregen. Maar al die leden, bijna al die leden hier, zeiden vanavond... Doe dat in hemelsnaam niet, die JSF. En u doet alsof de keuze nog open is. Nou, ik heb heel goed gehoord wat de leden gebracht hebben. Daar zitten twijfels in, daar zitten onzekerheden in. Uh, daar zit ook een element in van, nou ja, we hebben het als partij uh, in een moeilijke periode, nemen we kabinetsverantwoordelijkheid. Uh, dus kijk daar. Mensen aan, maar, ja. dreigen hun lidmaatschap op te zeggen. Nou, dat vind ik zo'n beetje het ergste wat je kan horen. En ik uh, heb ook aan die meneer die dat zei doorgevraagd, waar zit dat nou in? Waar komt dat nou uit? Uh, ik vind wel dat je als, als politiek, hè, je hebt een uh, afspraak gemaakt hoe, hoe je een bepaald oordeel velt, hoe je een bepaald proces doorloopt. Uh, ...dat je daar wel aan vast moet houden en moet durven te staan voor je zaak. Uh, die zaak is nog helemaal niet uitgemaakt, want we moeten eerst maar eens kijken wat er, uh, wat er komt. Ja, maar u zegt die zaak is nog niet uitgemaakt, maar uh, dinsdag op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt... ...dat het kabinet de JSF wil gaan kopen. En dat weet u toch ook? Ik weet dat dinsdag op Prinsjesdag het kabinet met een nota komt over hoe zij de toekomst van de krijgmacht zien. En dat zij met een voorstel komen over de vervanging van de f 16 Praat u niet met een enorm pak mail in uw mond? Ik heb uh, gezegd vanavond dat ik het een lastig gesprek vind omdat we niet alle informatie uh, op dit moment hebben. Dat niet alle leden ook al die informatie hebben kunnen bestuderen. Maar stel het kabinet komt dinsdag inderdaad met die beslissing om de JSF te kopen. Is, is de fractie dan nog vrij om uiteindelijk nee te zeggen? De fractie is vrij om de criteria die wij nu al formuleren, pas het in de ambitie kunnen we het betalen... Uh, om die hard toe te passen. De fractie is Maar vrij... dat is niet het antwoord op de vraag. De vraag was of de fractie nog vrij is om nee te zeggen. De fractie is vrij om nee of ja tegen elk voorstel te zeggen... Dat er, uh, dat er komt van het kabinet. We praten dinsdag verder. Dat lijkt me een uitstekend idee. Nou, dan weet u wat u dinsdag uh, te wachten staat. Opnieuw een gesprek van uh, Wilco Ball met de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Tijd voor Maroon 5. De frontman Levine die, uh, had liefdesverdriet. De relatie was op de klippen gelopen. En dan krijg je altijd hele mooie liedjes. This is love. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. I was so high I did not recognize. My best to feed her appetite Keep her coming every night So hard to keep her satisfied Oh, can't play Nummer 5, this love. Morgen is het 15 september. Op die datum, vijf jaar geleden, ging Lehman Brothers failliet. Het begin van de kredietcrisis. dat bij veel mensen vooral beelden oproept van glimmende volkenkrabbers. waar bankmedewerkers hun persoonlijke bezittingen in kartonnen dozen naar buiten brengen. En economen die waarschuwen vervolgens voor wereldwijde gevolgen. Maar ook particulieren werden door het bankroet rechtstreeks geraakt. Ook in Nederland. Het verslag is van Bart Kamphuis. Ja, Lehman staat natuurlijk synoniem voor de kredietcrisis... die zo diep ingreep in de totale wereldeconomie. En zelfs bijna een systeemcrisis werd de wereldwijde financiële stelsel... het wereldwijde financiële stelsel stond op zijn grondvesten te schudden. Maar ook op veel kleinere schaal had het faillissement van Lehman grote gevolgen... en heeft dat nog steeds. Zoals hier in deze ja, iets wat meer dan modale wijk in Voorburg. Mijn naam is... Uh... James, oftewel Jim Coert, ben gepensioneerd. Toen, ja, toen was je te goede trouw. Ja, te goede trouw. Je dacht van, ja, het zit wel goed. Ik bedoel, misschien te nonchalant. Eh, dom. Gewoon dom. Puh, of het nou precies 100.000 is, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Hoor. Maar uh, laten we het zo stellen: het geld wat ik erin had zitten... was een, was een behoorlijk jaarsalaris. Uh, dat, dat was, uh, daar is geen, uh, geen twijfel aan. De bomen konden makkelijk tot in de hemel groeien. Alles maakte geld, alles verdiende veel en alles ging goed. En koop maar, doe maar. En of het nou huizen waren, overgefinancierd werden, maakte niet uit, men deed. Ik had wel het gevoel dat, dus, de. Uh, laten we zeggen, de rendementen. en de, uh, de manier waarop geleefd werd in zijn totaliteit. allemaal bij elkaar, dus ook ik. Uh, te ruim was. Het was te, te makkelijk. Het ging te, te, te, te vlot, te snel. Uh, er, werden, uh, laten we zeggen, er werden bepaalde dingen gedaan waarvan je later zegt... Oeh, de banken in zijn totaliteit... die natuurlijk op een gegeven moment eigenlijk vrij spel hadden... in allerlei dingen waar je dus later achterkomt. Want dat, zijn het, dat waren... Dat waren gesloten gebouwen. Dat was niet iets waar je even naar binnen stapte en zei: vertel nou eens even, hoe zit dat nou? Je kreeg een prachtig verhaal en nog een verhaal en nog een verhaal. En je was gewoon de weg kwijt, want zo was het. Was nog, dit was nog nooit gepasseerd op deze manier, zeker niet. Dus dan, ja, je laat je eigenlijk gewoon in slaap wiegen. Want zo simpel is het. En of je nou groot bent of klein bent, dat maakt niks uit. Je gaat groot, ga je natuurlijk ook onderuit. Dat... U wist niet wat u kocht? Nee, Nee, als je, als je nuchter nadenkt, natuurlijk niet. Ik geloof dat het nog lang niet zo is. Dat je. We zijn op weg, dat is een andere zaak. Maar het nog lang niet zo is dat je kan zeggen. Nou. Kijk, dat, dat, trouwens, de, de realiteit die bewijst dat. Je ziet landen failliet gaan. Je ziet allerlei dingen nog altijd gebeuren. De, de dingen die dus om je heen dus gebeuren, die, de mensen die dus op het ogenblik. Ja sommigen in, in echt in nood zitten... omdat ze dus gewoon weer geen inkomen hebben... en uh, omdat ze dus met, met enorme schulden zitten... waarvan je zegt, ai, wat is dit moeilijk, wat is het vervelend. Ja, je kan wel zeggen, vervelend vind ik een heel zachte uitdrukking. Het is gewoon ellendig wat er gebeurt zo links en rechts. Nou, dat is natuurlijk nooit een vertrouwen. Dat kan je, dat kan je nooit zeggen wanneer, wanneer is het vertrouwder. Als alles in evenwicht ligt, alles wat niet te controleren is... alles wat niet transparant is op financieel gebied... draagt een kiem van uh, fraude en problemen met zich mee. Dat is mijn idee. Dat was het idee van de gepensioneerd zakenman James Koert over zijn belegging van zo'n 100.000 euro in Lehman Brothers... dat dus vijf jaar geleden failliet ging. Een faillissement dat het begin inluidde van de kredietcrisis... waar we nu nog steeds mee kampen. Na acht uur praten we er verder over met een Amerikaanse bankier... die het allemaal van dichtbij meemaakte... en met een econoom uit Nederland Lex Hoogduin. Het kan vandaag wel eens druk worden bij Beeld en Geluid. Het museum hier zo in Hilversum, op de hoek van het Mediapark. Daar is namelijk de expositie over klassieke videogames. U weet misschien nog wel van die grote speelkasten... met eh, Pong, met Space Invaders, Pac-Man... waar je vroeger aan de lopende band guldens in moest gooien. Guldens, die had je toen nog. Tientallen kasten staan in een heuse arcadehal. Een retro-game-paradijs. Want de kasten staan er niet om naar te kijken. Nee, nee, je mag er ook mee spelen. We hebben Louis Dekker gestuurd en u weet. Als Louis Dekker een apparaat ziet, dan gaat hij ermee spelen. Ik heb er nu een aantal muntjes gegooid, dus je kan nu spelen. Je moet alle tegenstanders, alle auto's op de weg moet je vernietigen... door middel van raketten en kogels. Dat komt vast goed. De onderkant heb een gaspedaal, kan je gas geven... en je ziet hier voor je een soort van uh, vliegtuigstuurtje... en je hebt een versnellingspookje. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Ja, Bert, ik ben in alle vroegte de spy hunter. Zo heet het beesten. Ja, klopt, ja. Dus niet inhalen, maar wel ontwijken. Ja, en een kapot schieten. Ik ben dood. Ik over. <laughs> ja, dan heb je het langer volgehouden dan ik vroeger. Want uh, na een paar seconden was ik dat altijd al. Goed, die expositie, beter gezegd, dat heet tegenwoordig natuurlijk een experience. Die gaat om tien uur open. En uh, Louis gaat zo een reportage maken. Hoort u later in deze uitzending.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 Vanochtend is het overwegen bewolkt en een regengebied trekt nog over het land. In de loop van de ochtend zal die regen dan naar het oosten gaan wegtrekken en in de middag zal het op veel plaatsen wel droger worden en breekt vanuit het westen ook van tijd tot tijd de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. De wind is eerst zuidelijk en matig, kracht 3 of 4, maar gaat in de middag draaien naar het westen tot noorden en wordt daarbij matig boven land en aan zee krachtig, misschien zelfs hard windkracht 4 tot 7. Ook vanavond en komende nacht zijn er op brede opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt dan af tot een graad of 10. Ook morgenochtend hebben we in eerste instantie nog redelijk weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon en het is op de meeste plaatsen droog en daarbij stijgt de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden... maar in de middag raakt het weer bewolkt... en vanuit het noordwesten volgt dan opnieuw wat regen. De wind is zuidwestelijk en in eerste instantie zwak of matig... rond kracht 3, maar neemt toe naar matig en naar zeekrachtig windkracht 4 tot 6. Je bent 15 jaar, je woont in België en je wilt monnik worden in India. Mag dat? Straks het antwoord. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig?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 Onterechte bemiddelingskosten voor studentenwoningen. Bijvoorbeeld honderden euro's betalen als je zelf een kamer hebt gevonden. Mag een energiebedrijf je zomaar neerzetten als wanbetaler. En een spinvanger zonder hem dood te slaan. Dat kan met een spinnenvanger. In Kassa en test. Vanavond 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com Europa zal de 6 miljard extra bezuinigingen... die het kabinet komende dinsdag op Prinsjesdag presenteert... nog eens een keertje heel kritisch gaan bekijken. Minister Dijsselbloem zegt dat vanuit de Litouwse veel nieuws, waar de ministers van Financiën op dit moment bij elkaar zijn. De economie trekt weliswaar aan in, Euro in Europa... maar de begrotingen zijn in veel landen nog lang niet op orde. Ook niet in Nederland. Correspondent Chris Ostendorf in gesprek met minister Dijsselbloem. Meneer Dijsselbloem, goed nieuws over de economische groei in Europa... Ja, er is economisch herstel. Het is nog langzaam. Uh, te langzaam. En het is nog precair, kwetsbaar. Uh, maar het gaat de goede kant op. U heeft er meteen bij gezegd, er is geen reden om achterover te gaan leunen. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, in heel veel landen zijn de begrotingen nog niet op orde. Of is de staatsschuld nog heel hoog. En, uh, Europa is gewoon nog niet echt competitief. We zijn nog niet sterk. We moeten nog onze economieën moderniseren. We moeten zorgen dat we concurrerend worden. Want pas dan zal de economie echt aantrekken. Is Nederland een van die landen die de begroting nog niet helemaal goed op orde heeft? Dat klopt. Daarom nemen we daar ook weer extra stappen in. In de begroting die we op Prinsjesdag gaan presenteren. En we zullen dus ook als Nederland echt een aantal nog, ja, wat dan wordt genoemd structurele problemen, die bijvoorbeeld in het stelsel rond pensioenen zitten of in hoe wij onze woningmarkt hebben georganiseerd, ook dat soort structurele problemen moeten aanpakken. Nu uh, wordt dinsdag de troonrede voorgelezen door de koning. U gaat met het koffertje naar de Tweede Kamer, presenteert de begroting. Zo kennen we dat in Nederland. Hier noemen ze dat een conceptbegroting, die u nog eens met uw collega's in Europa gaat bespreken. In hoeverre is die begroting van de aanstaande dinsdag een concept, wat nog maar een conceptje is? Ja, het is natuurlijk, ook, ook voor Nederland is het een concept... want het is pas af als de beide kamers erover gestemd hebben. Maar er is iets bijgekomen. De Europese Commissie kijkt of wij ons wel aan de budgetafspraken houden. Dat kan theoretisch leiden tot aanpassingen. Dat je meer moet doen of dat je andere dingen moet doen... omdat het niet stevig genoeg is. Theoretisch, zegt u? Ja, voor Nederland is dat natuurlijk theoretisch... want u begrijpt dat wij een serieuze en stevige begroting gaan neerleggen. Ja, u lag er een beetje vilijn bij... maar kan het zo zijn dat de Europese Commissie gaat zeggen... prima, u heeft 6 miljard bezuinigd... maar we vinden het niet structureel genoeg of we vinden dat het u niet genoeg doet... voor echt de groei te stimuleren en dat er dan weer veranderingen moeten komen. Nee, de commissie zal echt kijken of die 6 miljard structureel, inderdaad, of die serieus is belegd met maatregelen. Die ook echt dat, die, die, die bezuinigingen gaan opbrengen. Dat doen ze bij alle landen, dat zullen ze bij ons ook doen. Uh, maar goed, dat, heeft, dat dwingt ons natuurlijk ook om met serieus voorstellen te komen. Tot slot nog even terug naar uw koffertje. Dat koffertje is een Nederlands koffertje, daar zit een Nederlandse begroting in. Is dat echt ook een Nederlands product of wordt dat steeds meer een Europees product? Nee, het blijft echt in hoofdzaak een uh, Nederlands product. Maar we zijn natuurlijk met elkaar verbonden in een munt en in een begrotingsunie uh, in feite. Uh, en dus kijkt de Europese Commissie mee of iedereen zich aan de afspraken houdt. Er zit geen blauw stikkertje op die koffer? Nee, en ik zeg ook altijd, uh, ook zonder Europese Commissie zouden wij een degelijke begroting afleveren op Prinsjesdag. Dus dat maakt niet uit. De minister van Financiën die was in gesprek met onze correspondent Chris Ostendorf. Veel mensen hebben er een vermogen in gegooid... vooral in de jaren 70 en de jaren 80. Arcade-kasten. Klassiekers als Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong. Een gulden per spel, maar het werd zo verslavend... dat het echt een aanslag was op de portemonnee. In beeld en geluid, hier het museum op het Mediapark... draait het dit weekend om deze video -game klassiekers En dan noemen ze het de Retro Game Experience. Nostalgie om na te kijken. Maar je mag er ook mee spelen. We hoorden Louis Dekker net al uh, tekeer gaan met zo'n kast. Hij maakt een reportage vanuit de Arcadehal. Als je er echt aandachtig naar gaat luisteren, ja. word je er helemaal getikt van. Ja, ik zet ze wel eens van gewoon voor de gein allemaal aan uh, in mijn game room in mijn huis, en dan uh, ja, hoor je inderdaad wel stemmen uit de huiskamer of het wat rustiger kan zijn. Ik heb een aparte kamer in mijn huis en daar heb ik er nu acht aanstaan. En dan heb ik nog een, een kelder waar er ja, wat aantal in opslag staan. Dus in totaal heb ik er nu dertien. Maar dat verandert eigenlijk maandelijks. Dus ik koop veel en dan koop ik weer nieuwe dingen. Ze staan allemaal bij elkaar in de retro game experience... waar het enorme bak herrie zal worden dit weekend. En degene die het allemaal heeft verzonnen op poten heeft gezet... is Poppen ten Dolle. Al deze spelletjes uh, zijn ontworpen om uh, ja, het geld uit je zak te kloppen eigenlijk. Dus ze zijn heel kort verslavend, maar wel erg moeilijk. Dus als je maar muntjes blijft bijgooien. Twee gulden moet erin. Ja, dat klopt, ja. Dat ja. kan niet meer. Nee, maar gelukkig hebben wij nog zeer veel uh, gulders uh, liggen, dus dat komt allemaal goed. Hoe is die bezetenheid nou ontstaan? Het is ook een soort van jeugdsentiment. Ik uh, speelde vroeger altijd uh, arcade games op de kermis. En, uh, op vakantie uh, hadden we altijd van die mooie hallen in Frankrijk. En op een gegeven moment hebben uh, we een film gezien, The King of Kong. En uh, dat gaat dus over uh, een soort van competitie op deze kasten. Het is wel en Toen dacht ik van ja, laten we ook zo'n kast gaan, uh, gaan zoeken. Toen dus hebben we een hele afgetrapte gevonden in een schuur, die in de brand heeft gestaan. Ja, de kast had dus heel veel rookschade, hebben we helemaal schoongemaakt, opgeknapt en uh, daarmee is het begonnen. U bent besmet? Ik ben zeker besmet met het uh, Arcade-virus inderdaad. Het is niet alleen maar leuk hè, wat hier staat. Hier staan echt waardevolle kasten tussen. Ja, zeker. Ja. Sommige kasten zijn gewoon een paar duizend euro waard. Helemaal als wij er veel tijd in hebben gestoken, alles opgeknapt, de monitors doen het weer zoals vroeger, dan uh, ja, zijn ze best wel veel geld waard. Is er nou nog iets in deze kasten wat raakvlakken heeft met hoe wij gamen in 2013? Op de smartphone, op de Playstation, op de Xbox? Nou, er zijn wel overeenkomsten. Bijvoorbeeld het verdienmodel. Zeg maar de nieuwe spellen die je tegenwoordig speelt op de iPad, iPhone en wat je online kan spelen. Zijn vaak spellen waar je later moet bijbetalen om extra content te hebben. Dus om verder te komen, nieuwe characters te kopen of een level te kopen. Daar moet je voor betalen. En ja, de arcade games, wil je verder komen, moet je ook gewoon geld bijwerpen. Dus eigenlijk is het kunstje een beetje afgekeken? Ja, het komt zeg maar weer terug. En ook hoe het spel zelf is, heel simplistisch, snel, even snel spelen en verslavend. Dat zie je tegenwoordig ook echt in de iPhone-spelletjes. Heeft u al een beeld wat hier over de vloer gaat komen straks? Ja, dat is heel erg breed. We verwachten veel vaders met kinderen. Vaders die hun kinderen laten zien van, nou, zo was het vroeger dus. Echt de die-hard-verzamelaars en retro-fans zoals wij zelf een beetje zijn. Maar ook ja, de soort van hipsterscene zal langskomen Best wel populair aan het worden is Reto gaming. En natuurlijk fanatiekelingen die vroeg komen, één kast blokken en daar de hele dag bij blijven staan. Ja, die zullen we gaan krijgen inderdaad, maar we willen toch wel iedereen de kans geven om eventjes het spel van, uh, van zijn jeugd uh, te herbeleven. Hoe gaat u dat doen? Want het is verslavend, hè? Nou, we gaan wel in de gaten houden dat mensen niet uh, uren achter een kast staan. Dus na een kwartiertje zeggen we wel van, uh, wilt u eventjes naar de volgende gaan? <tied> Nee, die geluiden. <laughs> en wat was dat verslavend zeg. Dolle hoort u. Dat is de man achter de Retro Game Experience. De deuren gaan om tien uur open. Spelen is gratis maar de entree dan weer niet. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 journaal. In Nederland hadden we het zeilmeisje Laura Dekker. In België hebben ze Giel. En Giel zorgt bij onze zuidenburen voor voorbijgende nieuws. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, wat is er aan de hand met Giel? Laten we hem maar de Boeddha-jongen noemen. Uh, ja, daar komt het op neer. Hij is uh, 15 jaar oud, komt uit de buurt van Gent. En uh, wil graag naar uh, India om in te treden in een klooster daar, een boeddhistisch klooster. We willen een opleiding gaan volgen, uh, die duurt maar liefst 15 jaar. Dus hij is nu 15 op zijn 30ste. zal hij daarmee klaar zijn. Uh, zijn moeder vindt dat een heel goed idee, die is zelf ook boeddhistisch, uh, vindt vooral dat hij uh, moet gaan. Maar ja, uh, zoals je begrijpt, uh, hij mag niet sinds hij zijn nieuws uh, begin deze week uh, bekend maakte via een uh, documentaire hier. Er zijn allerlei rechtszaken al geweest en uh, het punt is, hij mag niet vertrekken. Maar waarom mag hij niet vertrekken? Nou, volgens een eerste rechtbank donderdag mocht hij wel, want is er eigenlijk niet zo heel veel bezwaar tegen hem. Hij gaat uh, namelijk ook een opleiding uh, doen. Wat bij Laugen Dekker natuurlijk speelde, speelde, dat ze niet aan de leerplicht zou voldoen. Dat speelt hier minder. Uh, maar gisteren ging een andere rechter daaroverheen. En die zei van, nou ja, we, we, we vertrouwen het niet eigenlijk. Het is nog geen definitief oordeel. Maar er is een klacht ingediend bijvoorbeeld door een, door een oom. Die al jarenlang geen contact meer heeft met, uh, met die jongen en zijn moeder. Waar die oom zegt, thuis dat loopt niet allemaal uh, even lekker daar. Die, die, die moeder heeft hem niet voorbereid op de echte wereld. Die voedt hem alleen maar boeddhistisch op. Die sluit hem heel erg af. Laat hem niet naar school gaan. Die heeft hem alleen maar thuisonderwijs gegeven. Daar moet de jeugdbescherming eens naar kijken. Nou, gisteren heeft een rechter uh, heeft gezegd... Uh, de komende twee maanden gaan we dat eerst eens uh, onderzoeken. Uh, hoe die, uh, of die uh, thuissituatie niet problematisch is. Want een problematische gezinssituatie, zoals dat hier officieel heet... Ja, dat het pakket heeft dan de bevoegdheid om dat te controleren en eventueel in te grijpen. Dus hij zou gisteren op het vliegtuig stappen om vier uur middags. Maar uh, nou ja, net daarvoor werd hij door de politie opgehaald. Dramatische beelden hier uh, natuurlijk van die 15-jarige jongen. Die zijn, die zijn, hoe noem je dat? Zijn, zijn, een droom? Uh, ja, zijn droom. Maar hij had zijn kleren ook al aan. Zijn monnikenkleren zijn, oh. uh, zijn monnikkleren had hij al aan. En nou uh, ja, werd hij door twee agenten uit zijn huis gehaald in een auto gestopt. naar de rechtbank. Dus ja, voor hem een grote teleurstelling. Natuurlijk. We hebben we al iets van Giel gehoord? Hij heeft achteraf gereageerd, zoals een echte boeddhist, zei hij zelf ook. Hij zei, ik blijf er vertrouwen in hebben dat ik uiteindelijk mag gaan. En een boeddhist moet optimistisch zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat uiteindelijk de rechter gaat zeggen dat ik mag gaan. Dus nou ja. Geduld is ook een deugd hè, in het boeddhisme. We hopen voor hem dat het allemaal goed komt. Joris, dankjewel dat je ons hebt bijgepraat. Joris van Poppel was dat uit Brussel. Cultuur. En zorg met elkaar verbinden, met gratis kaartjes als beloning. Met dat plan is in Vlissingen gisteravond de 15e editie van het festival Film by the Sea van start gegaan. Care and cure, zo heet het dan op z'n Engels. Dat is het thema. Het grote Zeeuwse filmfeest werd geopend door een Canadese film... over de ontluikende liefde van twee jonge mensen met een verstandelijke beperking. Jeroen Willaard, die zag de film en hij sprak erover met festivaldirecteur Leo Hannewijk. Liefde gehinderd door handicaps. Dat is heel kort het thema van het verhaal van de openingsfilm gisteravond. Gabriel van Louise Achambo. Festivaldirecteur Leo Hannenwijk, waarom heb jullie daarvoor gekozen? We hebben een festivalscope naast film en literatuur. Ons belangrijkste thema van het festival kiezen we ieder jaar voor een scope. Dit jaar gericht op films over zorg en gezondheid. En we hebben daar een programma voor samengesteld. Gedeels samengesteld door een commissie. Onder leiding van Marlies Veldhuizen van Zanten. Die hebben de beste films gekozen op het gebied van zorg en gezondheid. Er zijn veel nieuwe films uit Berlijn, uit Cannes aan toegevoegd. Gabriel is daar een van. En past heel goed in het thema Care and Cure. Want zo heet het programma. Wow, yeah. Zorg en heling en cinema... Wat is het verband? Los van uh, een festival dat er toch geen ziekenhuisfestival is? Absoluut niet. Uh, maar er zijn heel indringende films gemaakt. Prachtige films gemaakt die het thema raken of er rechtstreeks mee te maken hebben. Films die mensen ook raken. En uh, op initiatief van Medisch Contact en de GGD... verleden jaar hebben wij een programma samengesteld met het thema. Het is natuurlijk het thema van deze tijd. Ook vanwege de bezuinigingen... Um, daar komen jullie toch ook met een soort van actieprogramma? Nou, we zijn op een plan gekomen waarbij uh, kijk vrijwilligers die in de zorg werken... en zorgorganisaties zijn steeds meer aangewezen door de bezuinigingen op vrijwilligers. Ik moet daarbij ook zeggen helaas. Maar er zijn schrijnende situaties waarbij vrijwilligers enige verlichting bieden in de zorg. Maar vrijwilligers voelen zich niet zo snel gewaardeerd door de samenleving. We hebben een vorm van waardering bedacht... En dat ziet er als volgt uit. Wanneer je vrijwillig in de zorg een aantal taken verricht, dan krijg je daar een waardering voor. Die bestaat uit dat je gratis naar cultuur kan in Zeeland. Dat doen we nu op proef bij Film by the Sea. Er zijn veel vrijwilligers bij allerlei organisaties die krijgen vrijkaarten om een bezoek aan het filmfestival te brengen. Uiteindelijk moet het resulteren in een systeem waarbij mensen punten sparen. Ik noem het nu deltas of Luxors. laten we het zeers houden waarmee ze die punten kunnen inwisselen. Dan kom je bij een kassa van de Schouwburg... bij een Dansvoorstelling... bij het nazomerfestival, bij Film bij de Sea in de toekomst. En dan kan je zeggen van... nou, de entree is 10, 20 euro... maar ik betaal het met mijn gespaarde punten... die ik verdiend heb door mijn inzet in de zorg. En uh, dit is een proef... en de testfase... en later, volgend jaar september... willen we het invoeren in heel Zeeland. Maar het zou niet beperkt moeten blijven tot Zeeland alleen? Nee, als dat uh, aanslaat... En ik denk dat het aanslaat, dit businessmodel... dan denk ik dat het in de toekomst voor heel Nederland toepasbaar wordt. En in Vlaanderen. Er is interesse getoond uit heel Nederland, uit Vlaanderen. Dus laat deze proef wel slagen en iedereen daar haar profeet mee ondervinden. Hoe reageert de politiek? Die toch ook op allerlei manieren probeert de boel te redden? Ja, nog niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Ze wachten de resultaten af van deze testfase... Maar ze hebben wel de interesse en we gaan in oktober, november met de politiek aan tafel zitten... om te kijken of dit een effectief plan is om een gedeelte van de grote problemen in de zorg uh, te ondersteunen. Leo Hannewijk was dat in gesprek met Jeroen Wielaert. Ze werd ooit de band uitgezet bij Brian Ferry, maar dat heeft er geen wind eieren gelegd. Sophie B. Hawkins, right beside you. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Radio en Journal Media Overzicht. Is hem een vriend? Mark Rutte maakt Nederland kapot. Dat zegt Pvv-leider Geert Wilders in een interview in de Telegraaf. Hij noemt Rutte daarin een politieke autist die alle adviezen om zijn bezuinigingsbeleid te wijzigen in de wind slaat. Rutte wil kosten wat het kost in het torentje blijven, zegt Wilders. Niemand gelooft nog dat hij het in het landsbelang doet, behalve Rutte zelf. Wilders presenteert vandaag zijn eigen plannen om Nederland uit het slop te halen. Volkskrant heeft een eerste artikel gemaakt op basis van informatie... van een klokkenluider die zich via Publix meldde bij de krant. Publix is de website waarbij klokkenluiders... anoniem documenten kunnen lekken naar de media. Instelling voor gehandicaptenzorg heeft een interimbestuurder... bijna een ton betaald voor zijn werk in de maand juli. Omgerekend zou het op ruim 1,1 miljoen euro op jaarbasis neerkomen. En dat terwijl de salarisnorm in de zorg op ruim 187.000 euro ligt. De consultant zegt dat hij niets fout heeft gedaan. De norm geldt alleen voor bestuurders die langer dan zes maanden in dienst zijn. En hij hoopt aan het einde van het jaar weg te zijn bij Humanitas DMH. Werknemers van het bedrijf zijn boos over de beloning. Op de gehandicaptenzorg wordt flink bezuinigd. Het sluit aan bij het openingsartikel in Dagblad Trouw. De krant schrijft dat de collectieve uitgaven voor gezondheidszorg... in 30 jaar zijn verachtvoudigd. 30 jaar bezuinigingen heeft niet of nauwelijks invloed gehad... op het totaal van de overheidsuitgaven. De politie in Den Bosch geeft toe niets te hebben gedaan met de aangifte van de 19-jarige Zweedse vrouw. die ernstig werd bedreigd door haar ex-vriend. Het AD schrijft erover. De vrouw werd dinsdag doodgestoken in de brandgang achter haar huis. Minister Opstelten heeft de politie opdracht gegeven... om de gang van zaken te onderzoeken. En CNN meldt dat een Zuid-Koreaanse visser... na 40 jaar is ontsnapt uit Noord-Korea. Zijn terugkeer roept volgens CNN meer vragen op... dan het antwoorden geeft. De man van 68 wist via een onbekend land uit Noord-Korea te ontsnappen. En vroeg de Zuid-Koreaanse president om hulp. De man werd in de jaren 70 met tientallen andere vissers ontvoerd... vanaf de Gele Zee. Geen van de anderen vissers is teruggekeerd. Nederlandse banken maken veel minder winst op nieuwe hypotheken, omdat ze de hypotheekrente niet verhogen. En die rente stijgt wel op de kapitaalmarkt, schrijft het Financiële Dagblad. Het is voor het eerst in jaren dat de marge zo onder druk staat. De kosten zijn zo scherp gestegen dat de banken die niet kunnen doorberekenen, zeker niet, nu de concurrentie in het binnenland aan het toenemen is. In de Telegraaf zeggen topeconomen van de Rabobank dat mensen die nu geen huis kopen een dief zijn van hun eigen portemonnee. Nederlandse huizen zijn door de crisis veel te goedkoop geworden, zeggen ze. Amerikanen die donderdag een vlucht proberen te boeken bij United Airlines kunnen wel eens geluk hebben gehad. Door een computerstoring kosten de kaartjes namelijk helemaal niets. Er zijn vluchten naar bestemmingen als Hawaii en Las Vegas geboekt. United Airlines weet niet hoeveel gratis tickets er zijn verkocht, meldt de BBC. De vliegtuigmaatschappij heeft toegezegd dat mensen niet hoeven bij te betalen. Het lek is on gedicht ondertussen, Herman. Uh, Wij kunnen niet meer bestellen. Uh, ik, ik ga even <lacht> kijken. Snel. Ja, even kijken. Het zou mooi zijn. Geliefd en gehaat is hij trouwens. Ik heb nog één bericht voor u. De mode-editie van het Volkskrant Magazine. En hij is er weer. Met onder andere een zeldzaam interview met Murcia Prada. De vrouw vooral toverde het familiebedrijf om tot een modern megaconcern. Met een omzet van ruim 3 miljard Euro. Dat staat er allemaal in de kranten. Wij gaan straks na acht uur door op dat nieuws... wat het CDA-fractievoorzitter vandaag heeft gelanceerd. Zowel hier bij de NOS, maar het staat ook te lezen in de Volkskrant. Namelijk dat hij uh, in tijden van crisis de nullijn wil voor ambtenaren. Moet dat nou? Het is scheet van de week. Maar niet van mij, dit is een natuurgeluid van koninkpaarden. En dit geluid... ...opvliegende spreeuwen, Allemaal opgenomen door geluidsman Henk Meusse. Ja, voor de film De Nieuwe Wildernis, die binnenkort in de bioscoop gaat draaien. In Vroege Vogels, de geluiden van de Oostvaardersplassen. En verder gaan we autovleren. En legt bij ook eens uit hoe je een oud grachtenpand duurzaam kunt renoveren. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Autovleren? Mm -hmm. Weet je wat zo leuk is aan het werken in Drenthe? Je werkt in een prachtige omgeving. Ik geniet elke dag zo van de natuur en de mensen zijn heel prettig. Ik ben Leonie Hettinga, wijkverpleegkundige. Bekijk mijn filmpje op drenthe.nl slash proefwerken. Vanavond in Opium Night Live, Anouk. Hey! De praat met Cornald Maas over wat het zonfestival haar heeft gebracht. En over haar naderende Symfonica in Rosso concerten in de Gelderdam. Anouk, te gast in Opium Nightlife. Vanavond, half elf, Avro, Nederland 2. Ervaar zelf hoe het is om in de zorg of als huisarts te werken in Drenthe. Kom op 1 en 2 november proefwerken. Kijk op drenthe.nl slash proefwerken. Nu weten we het wel hoor.